Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De sluiting van de poortjes op station Rotterdam Centraal... heeft gezorgd voor minder zwartrijders. Volgens de NS zijn sinds de sluiting ruim duizend zwartrijders gepakt. Die waren op Rotterdam Centraal uitgestapt... en konden niet door de poortjes het station uit... omdat ze niet waren ingecheckt. Iedereen kreeg een boete. Verder meldt NS dat er in Rotterdam meer treinkaartjes zijn verkocht... en meer mensen het saldo van hun OV-chipkaart verhoogden. De stijging was zo'n 75 ten opzichte van een maand geleden. Staatssecretaris Kleinsma vindt het onverteerbaar dat tienduizenden Nederlanders met geldproblemen van hun gemeente niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Gemeenten helpen alleen mensen die aan strenge criteria voldoen, blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Daardoor hoeven mensen die bijvoorbeeld in een echtscheiding zitten vaak niet te rekenen op professionele schuldhulp. De automobilist die gisteravond vijf mensen van achteren aanreed in Hoornster Zwaag, had niet gedronken, blijkt uit een blaastest. Twintigjarige chauffeur uit Akram zit nog vast voor verhoor. Een man van 49 uit Winsum kwam bij het ongeluk om het leven en zijn vrouw van 44 raakte zwaar gewond. Volgens de politie liepen de wandelaars langs de kant van de weg toen het ongeluk gebeurde. In Australië is een rel ontstaan over de twee honden van de Amerikaanse acteur Johnny Depp. Depp is in Australië voor de opnames van de nieuwe Pirates of the Caribbean film. Zijn honden, Pistol en Boo, zijn er ook. Maar de Australische overheid dreigt de dieren af te maken. Omdat Depp zijn huisdieren meenam in zijn privéjet en ze niet heeft aangegeven. Daardoor ontliepen de honden de verplichte quarantaine van minstens tien dagen. De Australische minister van Landbouw zegt dat als Pistol en Boo blijven, ze worden afgemaakt. Dan het weer in het noorden bewolkt in het zonnig, Al is daar aan het eind van de middag kans op regen. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. We staan een file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge, 4 kilometer. Op de N57 van Rotterdam naar Brouwersdam bij Hellevoetsluis, 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Ook op internet, www.zfmzandvoort.nl Zandvoort, www .zfm -zandvoort .nl I've no wish to hurry af the time. two frozen peas both now facing for the first time presently and past something that begins with them and ends in a lass more than a complete disaster even from the start what could it be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 Then one from me, me.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 Maar het leven zo mooi, maar het gaat meestal veel te snel. En waar het schip op strand, en schat, we zien het wel. Want ik weet the drive.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 Als ik dans Ik voel me sexy als ik dans Ik voel me sexy als ik Ik voel me sexy als ik dans Ik voel me sexy als ik dans Steek ik mijn hand op Ga mijn voeten zo maken. Ik voel de sexy Als ik dans Gooi jij je haar door swingen Je zo lekker dat het te gevaar wordt Als ik dans Steek ik mijn hand op als je zo ik voel me Ja, dan. je haar, los, je zo je